Ruud Gullit wordt trainer in Tsjetsjenië. De oud-international tekent binnenkort een contract voor anderhalf jaar bij Terek Grozny, meldt de club zelf. De club werd elfde in de competitie. Eind jaren negentig speelde Shamil Basayev er in de spits, in latere jaren een berucht rebellenleider. De 48-jarige Gullit was eerder trainer bij onder meer Chelsea en Newcastle United. Het afgelopen jaar probeerde hij vergeefs als president van het BID-comité 2K Voetbal 2018 voor Nederland en België binnen te halen. Het weer vannacht opklaringen en wolkenvelden, later vooral in het noorden kans op een bui. De minima liggen rond het vriespunt, in het oosten kan het plaatselijk glad worden. Overdag wisselen bewolkt en buien, en dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Dag en nacht en wij daar daartussen van 2 tot 4. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Nederland heeft er een nieuwe held bij en wij bellen hem zo meteen. Wordt het nog wat met de elektrische auto en een nieuw idee om je vrouw ten huwelijk te vragen langs de snelweg. Nou, romantisch. De live muziek hier in de studio komt van Jorma Arnold. Welkom bij... Nog steeds wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Het nachtprogramma met nieuwswaarden. En wilt u met ons communiceren? Dat kan via Twitter. U kunt twitteren naar @redactiewnl Of gebruik de hashtag WNL. En u kunt, kunt ons ook bellen op 0800-1121, 0800-1121. Maar we beginnen zoals altijd met het politieke nieuws. Ja, wij vonden dat eigenlijk wel spannend, een, een stukje 007 in ons eigen kikkerlandje. Maar de Tweede Kamer die stond minder te springen om een moordaanslag op de Oegandese rebellenleider Jozef Kony. En ze waren dan ook niet zo blij toen via Wikileaks het bericht uitlekte dat een Nederlandse topambtenaar opriep om koning uh, om te leggen. En daarom stelde de SP'er Ewoud Eergang vandaag kritische vragen in het vragenuurtje aan minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Uh, Goedenacht, meneer Eergang. Goedenacht. U wilde weten of de verhalen waar zijn en daar kreeg u het volgende antwoord op. Voorzitter, zoals ik eerder heb gezag, gezegd... Gaat het hier om een verslag met de interpretatie van de Amerikaanse ambassade van een gesprek dat al dan niet heeft plaatsgevonden? Ik geef u aan dat het hier ging om spiegelingen. Het verslag is geschreven vanuit Amerikaans perspectief. En de weergave van dat gesprek blijft dus, wat de regering betreft, voor de verantwoordelijkheid van de opsteller. Daar heb ik niets aan toe te voegen en niets op af te dingen. Ja, snapt u het nog? Uh, nee, uh, de vraag was of het verslag klopte. Het verslag in dat ambtsbericht van de Amerikanen, En daar is geen uh, duidelijk antwoord op gekomen. En die, die term bespiegelingen, ja, dat is zo'n algemene vage term dat uh, ja, daar van alles wel of niet onder kan vallen. Dus dat is in feite gewoon geen antwoord. En het gesprek had al dan niet plaatsgevonden, hoorde ik ja. hem ook nog laten ja. zeggen. Maar eigenlijk wat het antwoord ook is, het is eigenlijk nooit goed, want of we hebben een ambtenaar die moordadviezen geeft, of de Amerikaanse ambassadeurs zijn niet te vertrouwen. Ja, of inderdaad, de Amerikanen die, die geven een onjuiste voorstelling van zaken. Uh, nee, dat klopt. Er is sowieso iets vreemd aan de hand. Uh, en uh, ja, dat is ook de reden dat ik die, natuurlijk die vragen stelde... om daar duidelijkheid over te krijgen. Uh, kijk, en als stelt nou dat deze ambtenaar dit niet gezegd heeft... dan, ja, wat toch de suggestie was die, die Rosenthal wel, uh, wel deed... ja, blijft daarmee wel zo dat hij in die situatie dan... Uh, ...eigenlijk de Amerikanen meer in bescherming neemt dan de, de betreffende ambtenaar. Uh, ja, dat vind, ik toch, uh, dat vind ik toch niet goed. Uh, en daar moet hier wel duidelijkheid over komen. Dus wat mij betreft uh, blijft het hier ook niet bij. Wat, uh, wat gaat u dan hierna ondernemen? Uh, nou, we hebben uh, van de minister een, een, uh, een brief gevraagd over deze kwestie. Naar aanleiding ook van de beantwoording. En ook over, uh, dat was de, uh, de aanleiding, de uh, kwestie met die andere ambtenaar die uh, vicepremier Bos uh, onder druk uh, zou hebben uh, gevraagd... onder druk te laten zetten door de Amerikanen. Um, en na aanleiding van die brief komt er uh, hoogstwaarschijnlijk een debat. En uh, dan zal ik ook over deze kwestie uh, opnieuw uh, Rosenthal bevragen. Ik vind wel dat er hier een antwoord op uh, moet komen. Nou, meneer Ingang, we hebben het hier over Jozef Kony. Dat is al jarenlang de grootste rebellenleider van Oeganda. Duizend doden en verkrachtingen op zijn geweten. Dat is nou niet echt iemand die ik zou missen, eerlijk gezegd. Nee, ik zou hem ook niet missen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat mensen dat zeggen, dat mensen dat denken. Maar kijk, dit is natuurlijk wel in een, in een, ja, toch een officieel gesprek met Amerikaanse diplomaten gezegd. In het, in het verslag staat letterlijk suggested. Dus dat betekent onder meer voorstellen. Dus dat is namens Nederland gezegd. En Nederland is ook een land dat behalve dat we niet de doodstraf hebben, ook uh, ja, een rechtsstaat heeft. Mensen zijn hier pas schuldig op het moment dat ze in een proces schuldig zijn bevonden. En we hebben ook nog eens een keer in ons land het internationaal strafhof... dat uh, deze man ook heeft aangeklaagd voor die verschrikkelijke oorlogsmisdaden... die hij inderdaad uh, ja, hoogstwaarschijnlijk gepleegd heeft. En hem daarvoor wil berechten. Ja, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat Nederland dan vervolgens uh, daarnaast gaat voorstellen... om deze man maar gewoon... Uh, op te leggen. Kan het niet zo zijn dat hij gewoon uh, tegen, die, uh, tegen die diplomaat heeft gezegd: van nou van mij uh, mag je wel een kogel op, kop, hi ha ho, en dat dat vervolgens als een officiële suggestie is geïnterpreteerd terwijl het eigenlijk niet zo bedoeld is? Nou, dat denk ik niet, omdat uh, ik heb die kabel die, die, die is gewoon op de website van de NOS te lezen. Daar zijn een heel aantal onderwerpen besproken, ook uh, Soedan. Uh, Somalië. Uh, dus ja, dat hele verslag leest als een verslag van een heel serieus gesprek. En niet uh, uh, een gesprek in de kroeg. Uh, ja, en los van de locatie, je zit natuurlijk ook met Amerikaanse diplomaten als een Nederlandse topambtenaar. niet zomaar een beetje in de kroeg over Somalië, uh, Soudaan uh, en ook uh, Oeganda, Koning te praten. Ja, dus dat is uh, ongetwijfeld toch een serieus gesprek. Een officieel gesprek waarin de Amerikanen terecht veronderstelde dat uh, deze man namens Nederland sprak. En dat deed hij ook. Uh, dus er wordt ook wel door, die, door de Amerikanen gezegd... ...dat dit een voorbeeld is van hoe uh, direct of bot Nederlanders soms kunnen zijn. Ja. Uh, maar de Amerikanen zijn natuurlijk terecht in de veronderstelling geweest... ...dat dit echt is wat de Nederlandse uh, regering voorstelde. Maar Dan hebben we als Nederland wel een ander probleem. Want kennelijk is er een ambtenaar geweest die dit gezegd heeft... ...maar er is niks mee gebeurd. Dus uh, als Nederland staan we de internationaal gezien kennelijk niet zo goed voor. Ja, ik zou bijna zeggen gelukkig. Uh, nou. um, maar uh, ja, dat neemt natuurlijk niet weg dat uh, ja, dit soort verzoeken niet moeten worden gedaan door Nederlandse ambtenaren. Uh, en uh, ja, je zou bijna denken, stel je voor dat ze het wel zouden doen. Uh, wie zijn er, wat voor verzoeken zijn er nog meer uitgedaan? Uh, dus ik, ja, ik, uh, ik begrijp uh, werkelijk niet uh, uh, waarom uh, Rosenthal de onduidelijkheid hier niet gewoon wegneemt. En aangeeft of het nou wel of niet gebeurd is. Ja. Nou, wellicht uh, zal dat uit uw brief uh, blijken. Dank u wel voor de toelichting. In ieder geval SPR Ewout, eergang over de suggestie om Jozef Kony om te leggen. Dank u wel. Oké, okay, dank u. Daag. Wat doe je als je midden op zee een noodoproep krijgt? Ja, dan uh, schiet je natuurlijk te hulp. Nou, gisteren wist het schip Momentum Scan net op tijd gehoor te geven aan uh, zo'n noodoproep. En zij redden de bemanning uh, 241 bootvluchtelingen van de verdrinkingsdood. Wij hebben uh, aan de telefoon de kapitein van dat vrachtschip, uh, Martin Remeus. Goedenacht. Ja, goeiemorgen. Goeie, goeie ja, goedemorgen. wat u wilt. Uh, u bent een echte held, hè? Ja, dat uh, schijnt zo, uh, ja. Oh, ja. Ziet u dat niet zo? Uh, nou ja, we hebben gedaan uh, ik denk dat uh, eigenlijk iedereen zou doen. Dus we hebben gehoor gegeven aan de noodoproep. En, uh, we zijn daar zo snel mogelijk naar de positie gegaan en we hebben het scheepje aangetroffen. Nou, en, uh, wat zag u daar? Nou, daar zagen we dus een, een houten visserscheepje met, uh, bezaaid met mensen. Wat zinkende was op dat moment... En nou ja, eigenlijk één een, een hopeloze toestand. Zo, anders kan ik het niet zeggen. Ja. En toen? Wat heeft u toen gedaan? Uh, toen zijn we uiteindelijk... Uh, de bemanning was op dat moment al, uh, al, al gereden. We hadden van aller, allerlei hulpmiddelen aan dek. We hebben een nette op de zij. En we hebben het schip, uh, zo goed als zo kwaad als dus het ging, uh, langzij gemanoeuvreerd. En toen zijn we begonnen met het overnemen van de mensen. En hoe waren die mensen eraan toe? Was er, was er sprake van paniek? Dat kan ik me zo voorstellen. Ja, het was uh, enorme paniek. Uh, was, het was gotisch, Het was geschreeuw. ze klom over elkaar heen. En, uh, ja, iedereen wilde natuurlijk niks, niks liever als er uh, toch een veilig heen komen zoeken. Ja. En uh, ja, dat ging... Uh, maar ja, dat hebben we geprobeerd. Zo goed als het kwaad is. Dus het ging uh, in goede banen te leiden. Maar ja, uh, dat... Ja, dat was, uh, was uh, ja, heel erg. Uh, een hele. gebrekkige ervaring, laat ik het zo maar zeggen. Maar was het in die paniek, was het ieder voor zich? Zijn dat ze krommen over nou, elkaar heen? Ja, op die boot wel. Uh, kijk, de, de situatie daar. Uh, tot dat vissengegeven was, uh, was. dermate beroerd. Uh, dat ze zich uh, heel goed realiseerden dat. Uh, nou, het was nu of nooit. En. Uh, we zijn, uh, denk ik, een uur bezig geweest om eens over te nemen. en uh, dat we de laatste mensen aan boord hadden. Dat is luttele minuten daarna, is het, het scheepje ook ten onder gegaan. je ja. had echt geen, uh, geen minuut later moeten komen? Nee, eigenlijk niet, nee. nee. Maar in die paniek, heb ik begrepen, zijn er ook een twintigtal mensen omgekomen? Uh, nou ja, we hebben mensen in het water zien vallen. Uh, ja, die toch uh, ook uh, door andere mensen, die daar gewoon overheen proberen te klimmen, ja. naar beneden zijn gevallen. En uh, ja. ja, die... Uh, ja, die zijn verdwenen, ja. ja. Maar goed, er ja. hadden natuurlijk veel meer, uh, veel meer doden kunnen vallen uh, als u niet zo net op tijd was geweest. Maar wat, wat overheerst er nu bij u? Wat voor gevoel? De blijdschap van die 241 geredde mensen of ook verdriet? Nou, nou, om... uh, ja, het is, het is niet alleen bij mij, het is bij de hele bemanning natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want uh, ja, het is, uh, dit, dit is natuurlijk een effort, uh, ja, die doe je gewoon met z'n allen. En dat, uh, daar heb ik uh, enorm veel uh, bewondering voor en daar ben ik ook ja, heel trots op. Maar het is, wat u zelf aangeeft, het is heel dubbel. Ja. Heel dubbel. En toen u de mensen uh, aan boord had genomen, waar bent u toen heen gevaren? Uh, wij zijn toen naar Corvo gegaan. En uh, daar zijn ze de volgende dag, uh, dat was zondag, uh, zondagmiddag... Daar zijn ze opgevangen door uh, de overheden, paramedics, hulpverleners. Mm -hmm. ja. ja. En daarna zijn jullie weer verder gevaren uh, met, met het schip? Ja, wij zijn s'avonds om zes uur vertrokken. Ja, we hebben natuurlijk ook een uh, schedule wat we aan moeten houden. Het ja. is goed als kwaad als dat gaat. En uh, nou ja, ik moet erbij zeggen dat is ook onze eigen keus geweest. Uh, om toch, uh, ja, als, als bemanning uh, onder elkaar uh, proberen het een plaats te geven. En, en, en die, ja. uh, die Afghanen waren die uh, dankbaar? Of was daarmee te communiceren? Ja, dat was, uh, dat was, dat was enorm. Ik bedoel, uh, ze hebben natuurlijk hun. Uh, een toekomstidee wat ze hadden, hebben ze in water zien vallen. En uh, ja, toch uh, dat uh, bij het van boord gaan. Uh, ja, dat was trouwens s'nachts ook wel. Uh, ik bedoel, we werden omhelst gekust, uh, mm. onze handen gekust. Uh, ja, dat was, het, het was een, uh, een enorme ervaring. Nou, een heftig ja. verhaal. Waar, uh, waar zijn jullie nu met het schip? Ik lig op dit moment uh, op de reden van Istanbul. Uh, zijn we aan het uh, brandstofbunkeren. Oké, okay. en dan varen jullie zo weer, weer verder? Ja, we gaan vannacht verder en dan zijn we ochtend in de Oekraïne. En dan gaan we nog meer lading uh, oppikken. Oké, okay. we wensen u een, een behouden vaart. Dank u wel dat u even ons uh, te woord wilde staan. Martin Remeius, kapitein van het schip de Momentum Scan. Dank u wel. Het is 14 minuten over twee. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Je auto in het stopcontact en karma. De elektrische voertuigen beginnen hun opmars te maken in Nederland. Vanochtend nam staatssecretaris van Infrastructuur Joop Atsma... zes elektrische auto's in ontvangst voor een speciale rijksproef. Maar meneer Atsma loopt eigenlijk hopeloos achter. Anderhalf jaar geleden reed Ruud Kornstra al met een elektrische auto rond. Hij is de vicevoorzitter van het Formule E-team... een organisatie van de overheid die iedereen in zo'n elektrische bak wil hebben. Ruud Kornstra, nacht. De elektrische auto is in opkomst. Denkt u dat we in 2050 allemaal in een elektrische auto rondrijden? Ja, daar ben ik van overtuigd. 2050, dan hebben we volgens mij al UVO's, maar ik denk, eh, ik denk al eerder. Zijn die ook elektrisch, die, die UVO's? Ja, ik denk het wel, ja. <laughs> u zelf reed vorig jaar al in een elektrische auto. Waarom ja, anderhalf, anderhalf jaar geleden. Hoor. Ik, ik heb er al bijna 45.000 kilometer. Liggen. En waarom gelooft u zo in een auto aan het stopcontact? Ja, je moet het ervaren en dan geloof je het zelf ook. Dus ik, het mooie was, ik, ik, ik, ik woon in de Achterhoek en uh, ergens in een schuurtje hierachter uh, is er een, uh, een, een dealer van, van, van Lotus. Die heeft zo'n auto omgebouwd en had hier een paar van staan. En ik werd verliefd op die auto. Ik dacht, dat is ongelooflijk, hij is sneller dan de gewone Lotus. En ik weet niet, mijn vrouw moest vandaag tanken en die rijdt nog in zo'n vriendenpak. En die moest 1,70 euro afrekenen bij de tank. En ik heb voor 4 euro een volle tank. Dus dat is, ja, en ik doe hem gewoon in stoepcontact vandaag nog. Dus het is echt een uitkomst. Ik begrijp eigenlijk niet waarom we die al veel eerder gedaan hebben. En als je daar je beetje in verdiept, dan realiseer je dat in 1904 er meer elektrische auto's in New York reden dan benzine motoren. Dus het is al heel oud. Maar zo'n lotus op stroom, hoe klinkt dat? Ja, dat ja, om het nou maar even populair te zeggen, dat is reeds snel. Nee, maar hoe klinkt het? Het geluid hoe van de motor? Het? Nee, het is de motor nood, ja. zinkt die. Als je nou praat. We, ja, je gaat meteen met de te beginnen. Nee, nee, nee. Het is maar een vraag. Het is maar een tot, vraag. 30, nee, tot 30 kilometer is die eigenlijk geruisloos. Uh, en dat is dus best een beetje gevaarlijk. En daarna klinkt het een beetje. Uh, ja, Um, Futuristisch, het is een beetje back to the future, het is een, een, hoog, uh, een hoog geluid wat lijkt alsof je door de geluidsbarrière gaat. Qua ja, straaljagen zit, dat gevoel heb je een beetje, maar je mist wel de 12-cilinder uh, geluid. maar daar heb je inmiddels allerlei apps voor. Als je dus ja. een auto koopt, en dan kan je je app downloaden welk geluid je daarvoor bij wil hebben als je nog niet helemaal van de overgang gewend bent. Dat, uh, dat is nu wel het gebeurd. Je, ja. je eigen je eigen geluid toevoegen? Je kan je eigen geluid toevoegen, ja. Maar... Ik, zag in, ik was twee maanden geleden in China. Uh, Ongelooflijk dat je dus op een beurs van elektrische auto's kunt verdwalen. Tien voetbalvelden vol. En daar hadden ze een technologietje. Dat was één auto keer een BYD. <laughs> een, hele, een hele mooie elektrische auto. En daar hadden ze het geluidje van een, uh, van een Harley aangekoppeld. Mm. Het was heel stom dat ding stond voor het stoplichten Met speakertjes alsof er een Harley voor het stop dus Daar staat er natuurlijk nergens op. Nee. Maar... Uh, dan ja, wordt natuurlijk aan al dat soort dingen nog gewerkt. Maar het gaat nu zo ontzettend snel. Anderhalf jaar geleden ben ik, werd ik echt voor gek verklaard. En, en vandaag neemt de overheid uh, hun eerste auto's in gebruik. gewoon in, tijdens het werk. Morgen de green cap uh, gaan taxis in Utrecht rijden. met uh, met, met uh, elektrische auto's, 100% elektrisch. Dus het gaat echt heel snel. Maar ik vind het bijzonder dat u het niet vanuit uh, het milieu... of de olie die binnenkort opraakt, benadert, maar meer vanuit de ervaring van... het is geweldig en het is kikken en dit moet je ervaren. En weet je, met dit soort dingen is het altijd zo... Of is het een het stukje raar, marketing? Het is, het is, nee, het is niet. Het is maar... Uh, hoe beginnen we uh, het gesprek? Ik kan ook zeggen, ja, het raakt op. Het is, uh, het, het, het, het, het, het, benzine is duur, uh, fijnstof in de stad. We kunnen niet meer doorbouwen omdat we onszelf vergiftigen... Uh, in Shanghai is het verboden nog om met een niet-elektrische scooter in de stad te gaan. En dan, vorig jaar was het zo, dan kreeg je een bekeuring. Ik geloof dat je vandaag de gevangenis in gaat als je nog in een, met een gewone scooter rijdt. Het wordt zoveel leuker. Het is natuurlijk ook beter voor het milieu, maar het is niet suf. Weet je wel, het, het, het, het, het, vroeger werden die auto's ook nog wel eens gebruikt. Als je dan een, een goedkope, uh, zuinige auto had, dan reed je een beetje voor, voor, voor aap, uh, om het maar netjes te zeggen. Maar tegenwoordig het is het supersolisch. Het is dus niet inboeten op kwaliteit van leven. Maar het is wel wat nadenken over. Natuurlijk denk je na over milieu en dat soort zaken. Al zou je hem opladen met de kolen. Dan het met de elektriciteit uit een kolencentrale. Dan ben je nog steeds 70% beter uit dan gewoon brandstoftanken. Nou ja. Ik heb dan nog een huis met zonnepanelen, waardoor ik een heel groot deel van mijn, het opladen van de auto dan ook nog eens echt van de zon doe. Maar je lacht, ik moet er echt om lachen. Ik was zelf verbaasd dat het, dat het gewoon echt al kon. Nou, mij en... heeft u overtuigd. Erik, zou oh. jij aan een elektrische auto gaan? Ik, uh, ik moet eerst maar eens gewoon een auto zien uh, bemachtigen <lacht> om daar het geld voor te hebben. <lacht> ik zou het een, overslaan, een de gewone kader. auto. Ja, ja, volgens mij zijn ze nog een beetje uit mijn, mijn price range, uh, om zo te zeggen. Nou ja, dus kilometer berekend, en dat moet je natuurlijk met dit soort dingen wel even doen, het allerduurste van zo'n auto is vandaag nog steeds de accu. De helft ja. van de prijs van mijn auto is de prijs van de accu. Dat is heel stom, maar er worden echt dit jaar, ik geloof tussen de 70 en 100 miljard geïnvesteerd in nieuwe accu-systemen. Ik heb ze al gezien dat auto's in China kunnen zo'n 800 kilometer rijden op zo'n accutje. En de helft van mijn accu, dus vroeger, anderhalf jaar geleden kostte zo'n auto nog een ton. Tegenwoordig, kan je vandaag ook een elektrische auto kopen rond de 25.000 euro nieuw. Nou, voor mij ook al veel geld hoor, ja, <laughs> meneer, meneer Koornstra. Ja, ja, ja, dank, ja, dank u wel. Ik de de rijden zoveel uh, nieuwe auto's, dus ja, als je dat, het, het dat gaat even om de vergelijking. Okay. Je kan beter fietsen, vind ik ook. Maar ja. soms is het rijden wel eens makkelijker. Ik, ik, ik, ik ga nog met de trein heel veel zin. Maar uh, dank u wel, oh, in ieder geval meneer Koornstra, uh, van het ja, Formule E-team. E waar uh, trouwens ook uh, Prins Maurits uh, aan meedoet, dus die gaat ook rond in zo'n elektrisch autootje. Ik wil wel weten hoe dat eruit ziet eigenlijk. Maar Ik dat wil... is dan voor een, uh, voor een volgende keer. Ik wil er wel een keer rijden. Dus misschien is dat een keer een leuk idee voor een reportage. No. Uh, maar eerst uh, gaan we naar iets veel actievers. Namelijk schaatsen. Je bent er als Nederlandse schaatser maar mooi klaar mee. Het halve land is snel op de schaats. Dus moet je je eigenlijk het hele jaar door voor ieder wissewasje kwalificeren. Vandaag lukt het Rens Rotteveel en Jorien Voorhuis zich te plaatsen... voor het WK Allround in uh, Calgary via de overbekende Skate Off. En wij hebben Rens Rotteveel aan de telefoon. Rens, gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. Ja, eerst het uh, NK Allround, daarna het EK Allround en dan nu een skate-off. Het was voor jou wel een, een, nogal een lange weg om dat op, op dat WK terecht te komen, Ja, dat klopt. Dat was uh, gewoon uh, drie weken achter elkaar uh, pieken. En uh, nou ja, op het NK was dat gelukt. Op het EK was ik uh, helaas niet zo fit. En uh, nou, daar uh, was het een beetje uh, teleurstellend verlopen. En uh, nou ja, dan kom je wel zelf bij de skate-off terecht, uh, waar je weer opnieuw moet laten zien... En uh, nou ja, dat heb ik gedaan, dus ik ben heel blij dat ik naar het weekend mag. Hoe voelt dat, zo'n skate-off? Ja, dat is vooral een, uh, ja, een, uh, een saaie en toch spannende wedstrijd. <laughs> Want uh, nou ja, het, het is natuurlijk niet zoals met een NK, dat, het gewoon, uh, dat de sfeer heel leuk is en uh, ja, dat je er echt naartoe leeft. Mm -hmm. Maar uh, ja, hier moet je, hier ga je gewoon. Ja, deze twee dagen moesten we met z'n tweeën uitvechten. En uh, gisteren, na de vijf kilometer, stond ik driehonderdste achter. Dus uh, toen hing het vandaag om de, om de 1500. En uh, nou ja, toen won ik met de uh, viertiende. Vind je niet oneerlijk dat concurrenten uit andere landen... die hoeven eigenlijk alleen maar te pieken op het WK... terwijl jij als Nederlandse schaatser moet het hele jaar door in topvorm zijn? Nou, op zich... Uh, nou ja, ik vind het... Uh, ja, zo is het niveau gewoon in Nederland. En uh, ja... Er zijn zoveel goede, de, de top is zo breed... dat er ook meerdere mensen zijn die kans maken. En uh, ja, daardoor zijn de skate-offs eigenlijk. En, maar aan de andere kant dat houdt je ook wel gewoon echt scherp. Want dat, uh, dat is denk ik bij andere landen... daar mankeert het nog wel eens aan. Dat, uh, dat die toch al gaan, zeg maar. Het is eigenlijk wel jammer dat jij in Nederland geboren bent. Nou, jammer niet. Want uh, ik denk dat je in Nederland, als je er maar bij zit... dat je ook gewoon gelijk meedoet. En uh, ja, de, ik denk ook gewoon... het uh, het niveau van schaatsen in Nederland is gewoon heel hoog. En uh, ja, stel je schaas in een ander land, dan moet je nog maar uh, afvragen of je op dat niveau komt. Met faciliteiten enzovoort. Nou is het dit jaar zo dat uh, Sven Kramer niet meedoet. Ja, nee, dat klopt. Uh, ja, jij bent als vierde Nederlander bij de selectie gekomen. Als we het een beetje pessimistisch bekijken, kunnen we zeggen dat uh, jij meedoet omdat Kramer er niet is. Ja, nee, dat klopt inderdaad. En uh, ja, wie er niet is, uh, je kan het niet verslaan. slaan. Maar, nee, maar... Uh, nou ja, volgend jaar uh, staat ik als het goed zo weer. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan. Uh, dan ga je hem kloppen. En, nou, dan nou, ga je hem kloppen, dat, uh, dat, dat uh, zal moeilijk worden, denk ik nog. Maar uh, nou ja, er zijn natuurlijk andere Nederlanders uh, waarbij ik ook op het NK niet ver uh, achter lag. En uh, nou ja, dan, uh, dan kan je zomaar weer bij de eerste vier zitten. Maar hoe ga jij dat, dat uh, WK allround beleven? Heb jij überhaupt uh, enigszins kans om, op een goed resultaat? Nou, op zich uh, als ik gewoon de vorm heb zelfs met enkel afstanden. Of enkel rook, sorry. Mm -hmm. dan, uh, nou ja, dan kan ik zeker op de 5 kilometer uh, wel uh, redelijk hoog eindigen. Ja. Oké, okay. nou we hopen het ook. En dan uh, hebben wij hier toch de nieuwe Sven Kramer uh, aan, het, aan de lijn gehad. <laughs> Nou ja, dat is nog een beetje vroeg om te zeggen, nee. maar. Uh. Ik zeg het lekker toch. Nee. Ja, nou ja, dan, dan zeg je dat toch. Hoor. Dankjewel ja. voor, de, voor dit gesprek en gefeliciteerd. En natuurlijk ja. veel succes in, uh, in Calgary. Bedankt. Rens ja. Rotterveel, uh, goede nacht. Hartstikke bedankt. Goede nacht. Oké, okay. hetzelfde. Het is uh, zes voor half drie, U luistert daar nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En straks gaan we langs de snelweg onze vriendinnen ten huwelijk vragen. Lijkt me nu wel leuk. Of ja, wij niet, maar nah. andere mensen. Sorry, sorry, schat. <laughs> Pas op, als ze luistert. Iedere week hebben we hierbij Nog Steeds Wakker Nederland... een band- of artiestengast die live bij ons komt spelen. Deze week een zanger uit Rotterdam die soulvolle popmuziek maakt. Hij bracht in 2008 zijn debuut-EP Hide a Smile uit... en daarnaast werkt hij samen met andere artiesten. En is hij onder andere in te huren als vocal coach. Bij ons in de studio is uh, Jurim Arnold. Oh, hey, ja, go go goeienacht. Uh, wij kijken in ons programma terug op de afgelopen dag. Wat heb jij vandaag gedaan? Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb een nieuw liedje afgemaakt. En die gaan we gelijk horen vanavond? Ja, ik vrees van wel. Ja, okay. Kijk, dat is mooi. Uh, ja, ik zei net al, je, je maakt zelf muziek. Maar uh, je bent ook uh, sessiemuzikant of uh, achtergrondzanger voor anderen. En je bent zangleraar. Wat vind je zelf het leukst? Zelf, uh, zelf zingen natuurlijk. Ja. Ja. Waarom? Uh, um, ja, dat is toch een bepaalde, een bepaalde vorm van... Uh, uh, ja, het is een soort genoegdoening om de dingen die jij schrijft en die jij meemaakt... om dat te verwerken in, uh, in iets en daar ook de volledige controle over te hebben. En uh, dat je dan lekker zelf in, uh, in, het, uh, in de spotlight mag staan als je dat live gaat brengen. Is dat ook dat je uh, om die aandacht verlegen zit? Uh, ja, enorm, ja. <laughs> Een beetje aandachtsgeld Nou, dat hebben wij ook. We zitten <laughs> ja, toch op de radio hier. Ook. Uh, Inderdaad. Hey, maar uh, je maakt je nummers dus helemaal zelf. Waar gaan jouw nummers over? Uh, ja, voornamelijk uh, gaat het vaak over, over problemen met de liefde. En dat je dan nadenkt over hoe je zelf eigenlijk omgaat met die dingen. Uh, ik zou graag wat diverser willen zijn of zo. De originele, maar ja. Het zijn toch de momenten dat je gaat zitten en denkt... hier moet ik iets over schrijven? dit moet ik kwijt. Het zijn toch vaak dat soort momenten. Ik, bedoel, ik maak geen oorlog mee zelf op dit moment. Nee. Dus dat zijn dan toch de dingen die het meest aangrijpen... dus waar je het, het meest over schrijft. En uh, ben je dan ook eens met de stelling die je wel eens hoort... dat eigenlijk slechte tijden of ellende zorgen voor mooiere muziek... dan wanneer iemand gelukkig is? Ik heb... Denk ik in heel mijn leven in totaal anderhalf keer een, een blij liedje geschreven. <laughs> ja, ik ben erg benieuwd. Wat, wat is het wat is eerste nummer dat je voor ons gaat zingen? Um, dat is uh, een, een nummer wat ik uh, eindelijk kort geleden heb afgemaakt. Waar ik eigenlijk al heel lang aan zat. En, uh, ik ben nog gaan twijfelen over de titel. Maar voor nu is de titel Speak from the Heart. En is dat zo'n zo blij liedje waar we het over hadden? Nee. nee. nee. Nou, dan, dan gaan we daar in ieder geval lekker van zitten. Ik zou zeggen, uh, uh, loop naar je, naar je keyboard toe... En uh, verblijt ons met de muziek. Dan wil ik uh, graag uh, uh, ja. ga je gang. tegen de luisteraars zeggen dat ze... Uh, nou ja, het is, wij hebben het al gehoord natuurlijk. Het is fantastische muziek. En we willen ook graag weten wat u ervan vindt. Dat kunt u kwijt uh, via Twitter. Tweet dat dan even naar ons. Uh, naar @redactiewnl of naar hekje WNL. En als u nou benieuwd bent hoe het uh, hier eraan toe gaat in de studio. En hoe Jeruma Arnold uh, live speelt. Ga dan naar radio1.nl. Want daar kunt u ook op de webcam klikken. En dan kunt u live kijken. Goed, uh, je bent er klaar voor? Ja. Nou, dan zou ik zeggen, take it away, speak from the heart. trying to find your way. The love that we grew that needed your devotion was something that denied you freedom while you were trying to find your way. Now you're trying to David, speak from the heart. Tell me how hard could it be. That's it. Dankjewel, Jeruma Arnold. Zometeen nog drie nummers live hier bij Nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Het Nieuwsminuutje. En voor het laatste nieuws is aan, aan hier aangeschoven... Jo van Egmond. Jo, wat is er gebeurd in de wereld? Ja, goedendag. Het is momenteel eigenlijk vrij rustig in eigen land. In het buitenland daarentegen gebeurt er wel van alles. Zo is het in het uh, zuidwesten van Pakistan. Dat is getroffen door een aardbeving. De gemeente Kracht scoorde een 7,2 op de schaal van Richter. Dat is, best wel, dat is best wel behoorlijk heftig. De beving was op ruim 80 kilometer uh, uh, onder de aardoppervlakte en daardoor viel de schade gelukkig mee... Op de plaatselijke televisie is wel te zien... Hoe, je be hoe bewoners in de ijzige kou naar buiten rennen... en uh, versen uit het koran citeren. Dus het is wel daar heel heftig. En paniek is er uh, uh, al om. Uh, verder in Las Vegas was zojuist een schietpartij midden in een winkelcentrum. De politie is daar volop onderzoek aan het doen. Er is nog niet heel erg veel bekend, want het is echt zojuist gebeurd. Maar er zijn vooralsnog geen slachtoffers gevonden... en er is één persoon aangehouden en die zit vast voor verhoor. En we blijven nog in, even in Amerika, want er is net bekend geworden... dat de Amerikaanse muziekproducent Don Kirchner is overleden. Hij is dé man achter heel veel hits van onder andere Neil Diamond... The Monkees, Kansas, heel veel grote artiesten. The Man with the Golden Ear, zo werd hij ook al eens genoemd... door het Amerikaanse tijdschrift Time. Hij is overleden aan hartfalen en is 76 jaar geworden. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Jo. Over een uur meer nieuwsupdates vanaf de redactie. Tot zometeen. Het is uh, twee minuten over half drie. Uh, Erik, ja? wat uh, zou jij allemaal over hebben voor de liefde? Uh, nou, uh, mijn liefde zit op dit moment in Schotland. Nou, maar wat, wat is het, het, het, het heftigste wat je, wat je ik, ooit uh, hebt gedaan? Het heftigste dat ik ooit heb gedaan? Ja, voor jou, schatje? Een, een, een nummer schrijven. Kijk muzikaal talent hier in de studio aan beide ja, kanten. Misschien kan ik nog wat vocale lessen krijgen van Jeroen Maas. Ja, dat <laughs> lijkt een goed plan, wou ik zeggen. Maar ja, nou, dat klinkt weer zo aardig. Uh, maar goed, sommige mensen die gaan dus heel ver voor de liefde. En iemand die dat ook doet is Ramon Stalenhoef. Hij ging vanmiddag heel ver. Hij klom in de regen op een 40 meter hoog reclamebord aan de A10 in Amsterdam en spoot daar met verf een boodschap voor zijn vriendin op. Zo vroeg haar ten huwelijk. Hij is niet de enige die dat deed. Het was namelijk een reclame stunt voor een kledingmerk. En wij hebben Ramon aan de telefoon Goedenacht. Goedenacht. Ja, tij Hallo. Tijdens je huwelijksaanzoek nog reclame maken, dat is wel erg commercieel gedacht. Ja, ja inderdaad, ja, ik, zit ook al, ik zit ook zelf in het reclamevak natuurlijk, al meer dan, dan 15 jaar. Dus uh, je moet het maar zo zien dat ik voor mijn gevoel nu uh, de liefde voor het vak kan combineren met de liefde voor mijn vriendin. Dus uh, voor mij kwam het helemaal uh, perfect uit. En ze heeft ja gezegd, dus ook niet onbelangrijk. Oh kijk, gefeliciteerd. Het werd gewaardeerd en dat is nog het allerbelangrijkste. Je hebt ook goede reclame voor jezelf gemaakt. <laughs> Inderdaad, ja. Dat is helemaal in, in goede aarde gevallen. En niet alleen bij mij, ook mijn twee collega's die hebben een ja-woord gekregen. Dus uh, het is een geslaagde dag geworden. Dus jullie zijn met jullie bedrijf. Hebben jullie gelijk uh, alle drie uh, een huwelijksaanzoek gedaan? Ja, ja, inderdaad. Dat kwam, dat kwam zo uit en uh, we hadden zoiets van, uh, ja, in eerste instantie dacht ik van, nou, uh, ik, ga, ik ga het zelf doen. En toen dacht ik van, nee, ik heb hoogtevrees. Uh, bij ons het bedrijf komen nog meer in aanmerking. Nou, dat waren dus twee, twee anderen ook. En uiteindelijk hadden we alle drie zoiets van, nou, we moeten het eigenlijk ook maar alle drie tegelijk doen. En uh, de mast uh, waar je het net al over had, die heeft drie vlakken. Dus dat kwam ook perfect uit... Uh, in dat opzicht. Dat maakt het allemaal ook wel weer iets, uh, iets unieker. Hey, ja. Wat was de boodschap die je op hebt geschreven op dat reclamebord? Saar, will you marry me, Ramon? En was het een verrassing voor haar? Ja, complete verrassing. Saar was uh, voorbereid op een bedrijfsuitje. Hm. En uh, ze werd in één keer opgehaald uh, met de limousine. Waar al een camera in gemonteerd zat. En er werden foto's van gemaakt. En ze kreeg al een, een band onder uh, middel voor, uh, voor het geluid allemaal. Dus ze werd meteen in een soort van uh, productie gegooid. Dus die dachten al, hé, hey, dit is wel heel grappig voor een bedrijfsuitje. En vervolgens reden ze langs, die, langs de mast over de, over de ring A10. En toen stonden wij met z'n drieën bovenop, bovenop die mast op 45 meter hoogte. Bovenop de boodschap die we, die we gespoten hadden. Toen zagen ze ons staan Dus toen waren ze compleet verrast natuurlijk. En toen bleek achteraf, wat ik net hoorde, dat ik een sms, of nee geen sms, een voicemail heb gekregen van haar. Waarin ze eigenlijk al antwoord geeft op een vraag die ze vanaf, uh, vanuit een limousine uh, zag staan. wil je marry me? Ah. Dus ik heb een voicemail waar ik alleen maar hoor, ja! Ah, wat, maar die, wat romantisch. Zo stonden wij natuurlijk bovenop, dus dat heb ik pas veel later meegekregen. <laughs> uh, jouw aanstaande uh, Sarah, die staat ook naast je. Ja. Uh, dus uh, zouden we die even mogen spreken? <laughs> ja hoor. Dankjewel. Kossen. Met Sarah. Gefeliciteerd. Hey. Dankjewel. Ja. Hoe, hoe ja. was dat vandaag voor jou? Nou, dat was een heftige dag. We, hebben, we werden door de limousine opgehaald en uh, meteen zo'n camera op je snufferd. Dus dan voel je je even ongemakkelijk. En uh, we werden helemaal melig en hebben allemaal trucjes en geintjes zitten uithalen... ...want er was ook een soort verborgen camera en nou, dan niet echt verborgen in de limousine. Dus er zaten allemaal dingen te bedenken dat we een soort live verbinding zouden hebben... ...en grapjes zitten maken. En uh, het duurde best wel lang, we moesten echt een paar uur wachten. Dus op een gegeven moment hebben we ook allemaal klaag-sms'jes zitten sturen. Van we hebben honger en wat duurt het lang en uh, ik moet naar de oppas toe. En, uh, en op een gegeven moment reden we op de snelweg. En uh, toen keek ik uit het raam en toen, ach, toen moest ik twee keer kijken. Toen zag ik opeens, Saar, marry me. Dus ik begon al te gillen en toen gingen we iets een hoekje om. En toen stond er, Roxana marry me. Dus toen zaten we met z'n tweeën, Waah! En toen uh, richting A2 uh, gingen we weer door het tunneltje en toen stond er opeens uh, Lin Mary me. En toen zagen we opeens drie poppetjes bovenop staan, die daar stonden te zwaaien. Dus uh, nou, ja, we wisten niet uh, wat ons overkwam. Uh, dat waren de drie helden. Dat waren de drie helden en toen werden we naar ze toegebracht en toen kwamen ze upsilent naar beneden. Toen gingen ze alle drie op de knieën met een ring. En uh, nou, toen hebben we alle drie volmondig ja gezegd. Oh, en geen twijfel? Absoluut geen twijfel, nee. Nee. Nou, dan wens ik jullie een heel fijn oh. huwelijk toe. Ja, en, dankjewel. Uh, en zo zie je, maar Erik, dat uh, werk en privé niet helemaal niet altijd gescheiden, uh, gescheiden hoeft te houden. Zit er aanzoeken, Casper? Nee, dat niet. <laughs> <laughs> da dankjewel, Sarah. En dankjewel ook, Roman Stadenhoef, die uh, okay. vandaag dus een huwelijksaanzoek heeft gehad uh, via een billboard. Dankjewel. Ja, inderdaad, Suriname, daar gaan wij het nu over hebben. Uh, als je vrouw maar blijft zeuren om geld voor nieuwe schoenen... dan kan je haar natuurlijk een handje briefgeld meegeven. Maar het is een stuk makkelijker om haar gewoon op de loonlijst van je kabinet te zetten. Dat zal althans Daisy Bouters, de president van Suriname, hebben gedacht. Elke maand zou zijn vrouw ongeveer 2400 euro gaan ontvangen. In Suriname is daardoor nu een publiek debat over toplonen ontstaan. En dat is reden genoeg om te bellen met onze correspondent in Paramaribo, Pieter van Malen. Goedenacht, Pieter. Ja, goeienacht. Goeienacht. Ja, de vrouw van president Bouterse, waarom zou die op de loonlijst moeten staan? Ja, dus er is natuurlijk een. Het kabinet van Bouterse heeft daar natuurlijk een, een officiële verklaring aan gegeven. En zij hebben in een, in een brief geschreven dat de vrouw van Bouterse een zeer belangrijke stelpositie heeft in het sociaal-maatschappelijk verkeer ter ondersteuning van de grondwettelijke taken van de president zo klinkt het letterlijk, maar uh, ja, je, je, je kan natuurlijk wel ervan er uitgaan dat er onmiddellijk een debat ontstaat over uh, de president is een eigen vrouw. Zomaar eventjes uh, 2.400 euro is het is het uh, omgerekend uh, mm -hmm. Dit was nog niet eerder gebeurd. De vorige president uh, deed dit niet. De, de vorige president heeft uh, zijn vrouw was ambtenaar. En zij is dan overgeschakeld, zij werkte op een of ander ministerie van volksgezondheid, als ik me niet vergis. Zij is dan overgeschakeld naar het kabinet van de vorige president, waar ze ook wel uh, dan, uh, aan het werk werd gezet. Maar dat was een veel lager loon, dat was iets van een 800, 900 euro per maand. Als we nu spreken over 2.400 euro per maand in een land waar het gemiddeld maandloon ongeveer 250 euro per maand is dan dan kan je er uh, donderop zeggen dat er heibel van komt. Is het nogal een bedrag dan, ja. Maar gaat dat de besluit, gaat dat nou definitief door? Kan hij dat zomaar maken? Ja, kijk, de, de president in, in Suriname is een, is een heel machtig instituut. En uh, op basis van artikel 99 van de grondwet, waarin gewoon staat dat de president uitvoeringsbesluiten kan nemen, kan hij dat gewoon zeggen. En hij heeft het gedaan. Zelfs zijn eigen partij was er in het parlement niet van op de hoogte. Plots, plots lag het op tafel. Tot het, besluit... het geld weg was. Het ja. gaat door. En uh, je zei net al dat er nu een debat op gang komt. Hoe, uh, hoe wordt erop gereageerd in Suriname? Ja, dus, uh, ik heb wel de indruk dat sommige mensen het wel begrijpen. En uh, ja, de, de vrouw van Obama zal natuurlijk ook wel een loon krijgen. En, en het is gewoon gebruikelijk in de Surinaamse politiek dat mensen geaccommodeerd worden. En, en dat is heel rond natuurlijk, maar ook de vorige regering deed het. Zo heeft de vorige parlementsvoorzitter zijn eigen vrouw benoemd tot ambassadrice in Nederland. Dus uh, het, het, het gebeurt en het, het kwalijke is natuurlijk dat, dat het hier gebeurt aan een loon van 8.740 Surinaamse dollar. Terwijl het gemiddelde maandloon is duizend. Ja. En, en het is natuurlijk koren op de molen voor de Boutersen tegenstanders. Ja. Maar uh, die Boudersen, die heeft er sowieso wel een handje van... om zijn familieleden een baantje te geven, geloof ik. Hè? Want zijn uh, zo'n dino die zat jarenlang in de gevangenis... maar die is nu ook onder de pannen. Ja, inderdaad. Die is nu uh, een van de leidinggevende bij de counter Terrorism Unit. Maar zoals ik je zei, het is echt de... Wie in Suriname politieke macht verwerft, die zal, die zal accommoderen, die zal vrienden en familieleden een baantje geven. En het gaat zover dat de huidige minister van Justitie zijn eigen broer heeft aangesteld als tuinman. Ja, nou, ik weet niet of we ja. dan nog... Het is bijna net een echte democratie daar in, in Suriname, kunnen we wel zeggen. Uh, ja. Het is bijna echt. Het en is bijna, bijna echt de democratie. Oké, okay. dankjewel uh, Pieter van Malen vanaf uh, Paramaribo uh, voor je toelichting. Graag gedaan. Het is uh, twee, nee, twaalf minuten over half drie. U luistert naar Nog steeds wakker Nederland op uw radio 1. Bij ons in de studio is Jeruma Arnold. En uh, die gaat uh, nog een nummer voor ons spelen. Welk nummer ga je spelen? The One Tonight heet het. The One Tonight. Heeft er nog introductie nodig? Nee. Nou, dan <laughs> zeg ik uh, ga je gang. Dames en heren, Jeruma Arnold, The One Tonight... Now's another time for understanding. You don't need to fight no more. You hurt by your last love. Who am I to ignore? Glad you read the signs, indicated life should be different, and that you chose me, girl, but tell me I wanna make you feel at ease. Can I be that one tonight? The one to make you feel complete. Can I be that one tonight? The one to make you feel like you're everything, yeah tonight The one to make you feel complete, yeah Can I be the one tonight Cause I know my love is strong enough to make it right If only you tell me what's on your mind Jeruma Arnold, The One Tonight hier live bij nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Hij kwam om te helpen, maar uh, vanavond werd hij toch opgepakt. De Haitiaanse oud-dictator Jean-Claude Duvalier is uit zijn hotel gevist door de Haitiaanse politie. Een dictator met de bijnaam Baby Doc werd in 1986 afgezet na massabetogingen. Hij leidde Haiti 15 jaar lang met harde hand en een privémilitie. En de afgelopen 25 jaar leefde hij in ballingschap in Frankrijk. We hebben er nu met Evelien de Geer. Zij is op dit moment uh, op Haiti. Goedenacht. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, ja, dat zal een, een opluchting geweest zijn dat, uh, dat hij is opgepakt. Uh, ja, opgepakt is een groot woord. Uh, hij is... Vanmiddag opgehaald uit zijn hotel door de politie. Voor gewacht en is weer teruggekeerd. Ja, maar hoe ligt hij uh, bij de bevolking op Haiti? Uh, wisselend. wisselend. Uh, sommigen hebben het er al tijden over van ja, vroeger met Duvalier was het wel heel erg rustig. En was het wel heel erg fijn. Alles deed het nog en het waren er niet van die moeilijkheden. En waren de mensen niet te demonstreren. En uh, daar is de laatste tijd. Uh, kwamen er wat stemmen over op, uh, Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook nog een heleboel mensen... die zich wel degelijk realiseren en herinneren wat een frikbewind het dames was. Maar hij was dus door de politie opgehaald en nu hij is hij weer uh, teruggebracht. Maar waarom was hij dan opgehaald? Uh, hij is opgehaald voor verhoor. Uh, en in staat van beschuldiging gesteld, als ik het goed heb begrepen. Uh, maar nog niet in hecht genomen. Nee. En wat zijn dan precies uh, voor, voor mensen die... Uh... Ja, die hun dictator eigenlijk missen. Wat zijn dat voor mensen? Wat zegt u? Ik hoor u even slechts. Oh, die mensen die, die hem aanhangen, die eigenlijk de fan zijn van Duvalier. Wat zijn dat voor mensen? Uh, op dit moment weet ik niet zeker. Een deel is natuurlijk zijn oude entourage. Uh, maar een deel is ook uh, mensen die van horen zeggen hebben dat het vroeger zo goed was. Het zij door een, een, een het gedeeltelijk slecht geheugen. Het door de verhalen. Een paar weken geleden waren er ook demonstraties al voor, uh, voor de terugkeer van Duvalier. En ja, daar kwam het toevallig niet terecht. En toen viel me echt op dat het bijna alleen maar jonge lui waren van een jaar of twintig. Nou, die waren nog niet eens geboren toen hij aan de bewind was. Ja, dus die... uh, dus het, is, het is een beetje een rare situatie. Het is een beetje moeilijk te peilen wat dat betreft. Wat nou precies een aanhang is. Die mensen die hebben natuurlijk uh, de ellende zelf niet meegemaakt... maar we hebben, hebben wel gehoord dat het toen allemaal in ieder geval, strak georganiseerd was, begrijp ik. Uh, hoe, ja. hoe kwam hij eigenlijk het land in? Uh, met vliegtuig gewoon met de France. En dat kan gewoon, uh, dat kon gewoon? Uh, ja, kennelijk, hoewel er wel wat vragen zijn... met wat voor paspoort hij dan gekomen uh, heeft kunnen zijn. Er gaan allerlei over dat hij met een verlopen paspoort binnen is gekomen. Uh, en hoe dat dan kan, er, er zijn daar een heleboel vragen over... En, uh, nog meer geruchten. Dus uh, ja, ik weet het ook niet, ik was er niet bij. Hij, hij zou gisteren een uh, persconferentie gaan geven, maar die ging niet door, uh, doordat het niet goed geregeld was. En toen werd hij gearresteerd, maar nu is hij dus weer vrij. Uh, weet je wat hij, uh, wat hij nu verder gaat doen op Haiti? Uh, nee, uh, hij, hij heeft zelfs gezegd dat hij alleen komt om te helpen. Hij is toch uh, uh, in een van de gesprekken gezegd dat hij niet om politieke redenen hier komt, maar alleen om zijn land te helpen. Er gaan geruchten dat hij ernstig ziek is... en dat hij eigenlijk alleen is teruggekomen om hier te sterven. Maar wat ik zeg, dat zijn allemaal geruchten. Ja, uh, de, echte redenen dat, uh, de echte redenen moeten we misschien nog even verschuldigd blijven. Nou, in ieder geval bedankt dan voor dit moment uh, Evelien de Geer uh, vanuit Haiti. Uh, dank u wel. Ja. 12, 12 minuten voor drie. Luister naar nog steeds op Wakker Nederland. Misschien ben jij er stiekem ook wel één. Ja. Wat voor een? Zo'n vrouw die de magiet leest, hè, bedoel jij? Ja, sorry. Ja, Ik ben geen vrouw. We gaan zometeen uh, luisteren naar uh, de schaatsdag voor vrouwen. Daar was onze even. Maar eerst uh, is het de hoogste tijd voor komedie met onze huiscomedians... Stefan Pop en Herman Otten. Het is weer tijd voor een beetje spiritualie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 Helemaal niks denkt. Oké. Okay. Armen los. Naast je oh. lichaam. Mm -hmm. Heb je na naast je lichaam? Ja. ja, ja. Goed concentreren. Draai ik nu de eerste kaart. Ui. Spannend. Uf. Oh, wat dan? Nou, die eerste kaart ziet er niet goed uit. Dat wil niks zeggen. Oh. Dat wil nog helemaal niks zeggen. Uh, als die tweede kaart ook een slechte kaart is, dan wordt het tricky. Ja. Um, dat zou wel eens kunnen betekenen dat er echt iets verschrikkelijks staat te gebeuren. Oh God.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 Een hele witte omgeving. Ik, ik zie een poort in de verte. Jacqueline? Ja? Herman staat voor een, een, een witte poort. Nee, nee, nee, nee. Herman, die was paaltje naar Zemmers aan het brengen. Oeh. Herman? Ja? Stefan, ik, ik sta. paaltje naast jou. Ja, Paultje, die staat hier naast me. Oei. Uh, Jacqueline? Ja? Uh, ik denk.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 En uh, ik hoop dat je een, een nieuw man vindt. Een Oh. En uh, daar een heel gelukkig nieuw leven mee op gaat bouwen. Ja, dat waren onze huiscomedians Stefan Pop en Herman Otten. Ja. Misschien ben jij er zelf ook wel een, een vrolijke vrouw. die houdt van een dagje uit met vriendinnen. en die de margiet leest. dan was je afgelopen zaterdag waarschijnlijk ook wel bij de enige schaatsdag voor vrouwen. Wie daar in ieder geval wel was, is onze 15-jarige sterverslaggever. Rens Gooseling. Ja, het is vandaag zaterdagochtend. en het is koud. het waait hier hard. en ik loop in Flevoland. en volgens mij is dit de eerste keer dat ik hier in Flevoland ben. want vandaag ben ik op een dag. Een Women on Ice dag. Vorige week begaf ik me op glad ijs. En dat deed ik samen met de pfas. En deze week doe ik dat weer. Maar nu met een hele andere groep. Namelijk vrouwen. En dat is normaal een, hele mooie, een heel mooi uitzicht. Maar deze week is dat anders, want het zijn namelijk een beetje oudere vrouwen. Ze zijn ongeveer allemaal rond de 50. Het zijn namelijk de lezers van Margriet. En, en nu ben ik daar om eens even te kijken hoe ze dat doen. Want kunnen die vrouwen eigenlijk wel schaatsen? Is schaatsen geen mannensport? Lukt het? Nee, het lukt helemaal niet. Een heel mooie lukken. Ik sta voor het eerst op Noren, dus uh, het is echt even... Oh, nieuws voor mij. Annemarie Thomas... <lacht> Ik heb worst in mijn mond, gauw. <lacht> of, uh, Nou, Zeg maar even wat anders. Want, uh... Ja, want uh, het, het is vandaag een dag met allemaal vrouwen. Ja. Hoe is het tot nu toe? Nou, het gaat hartstikke goed. Het waait een beetje hard. Maar dan krijgen de dames gespierde benen van. Jij bent een van de organisatoren. Tenminste, je bent de organisator ja. samen met Margriet. Ja, waarom een, een speciale schaatsdag voor vrouwen? Deze dag is uh, echt om de dames beter voorbereid het ijs op te gaan. Een beetje help de vrouwen de winter door. Ja, precies. En de winter moet nog beginnen, dus uh, we helpen ze de winter in. Hé, hey, maar er zijn vandaag ook heel veel Margriet-lezeressen bij. Ben je zelf een Margriet-lezeres? En mijn moeder heeft de leesportefeuille en daar zit hij in. Dus uh, ik lees heel vaak, dan leen ik de leesportefeuille van mijn moeder. Dus lees ik ook de Margriet. Ja, ik vind het ook een heel erg leuk blad wat echt bij dit evenement past. Maar even eerlijk, vind je het echt een leuk blad? Want volgens mij is het voor wat oudere vrouwen. <lacht> Ja, maar zo jong ben ik ook niet meer. Hè? Ik zie er jong uit, maar nee, ik vind het uh, echt leuk. En het past gewoon bij de doelgroep. Eén keer overnieuw, want de wind was heel hard. Ja, heel, <laughs> nee, gewoon... heel veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Hoi. En laat ik dan nu maar eens naar de plek gaan waar ik het zelf altijd heel leuk vind. De koek-en-zopie-tent. En daar is het opvallend druk trouwens. Ja, het zijn natuurlijk allemaal vrouwen. Die gaan alleen maar koffie leuten. Maar daar zitten ook vrouwen die niet margriet zijn. Dus laat ik die maar eens gaan vragen wat die van de Margriet vinden. Mag ik u wat vragen? Ja. Jullie gaan vandaag met z'n allen schaatsen. Hoe is dat? Ontzettend leuk. We hebben nu net een uur les gehad. En we gaan nu echt de Ach, baan op. Dat is op. het grote werk. We gaan de baan op. Ja, ja, ja, ja. jullie ja, ja. ook Margrietlezers? Nee, nou, bij wij de kapper. Bij de kapper. Ja. Vinden jullie het een leuk blad? Goh joh. Nou zou ik bijna zeggen, WML, is dit gesponsord uit? Maar goed. Voor mij een ben ben beetje ben te tuttig. Voor mij een beetje te tuttig. Maar... Het is, het is uh, toch op zich is het wel een leuk blad. Alleen ik val dan wat meer op de Marie Claire. Dat vind ik leuk. En opzij, ja, sorry. Ik ben er... of, of, De Linda. Ik heb me pas gezegd. Ja, ja dus waar. De, de Linda, Linda, waar? Ja, de Linda ja, is een leuk blad. Ik heb me ge geabonneerd op de Linda. Je leest van A tot Z. Maar de Marguerite, dat is ja, zonder echt discrimineerd te zijn, voor. Huisvrouwen, er staat ontzettend veel in. Zo van gezellig op de bank met een kopje koffie. Heb je bij de Linda ook een Gigolo gekregen? Ja, dan nee. kon je een Gigolo krijgen, als je een abonnement nam. Gewoon een uurtje met een Gigolo. Maar dat hoeft niet. Ik heb mijn eigen Gigolo. <lacht> Even een uurtje met een gigolo, dat vind ik een beetje, vind ik een beetje raar dit hoor. Dat ja, vind ik ook hoor, dat vind ik ja, Linda, die wil natuurlijk een beetje stout zijn, hè? die heeft ook een braaf imago gehad. Maar die wil een beetje stout zijn, dus met dat blad heeft ze toen een tijdje uh, een paar gigolo's aangeboden. Die zag je ook in het blad staan. En voor een, uh, voor een 25 uh, nieuwe abonnees, de eerste 25 die zich daarna aanmelden, kreeg je een gigolo cadeau. Een uur... Gadverdamme. Ja, nou ja, ik had ook zoiets van wauw. Maar ja, oké. Okay. Nee, dus ik bedoel, we koelen een beetje af. We zitten te vernikkelen nou. Heel veel succes vandaag. Hè? En hey, niet vallen vandaag. Nee, nee, nee, Om. Nee, dank Doei. Doei. Doei. Doei. Nou, ik heb weer meer dingen geleerd. <laughs> het zijn echt oude vrouwen. En de Margriet, ja, ik weet het niet hoor. Ze zeggen allemaal dat het niet echt een leuk blad is. Dus uh, ik denk dat ik mijn moeder maar geen abonnementje moet gaan aansmeren. En laat ik nu maar eens aan de warme chocolademelk gaan. Tot volgende week. Rens uh, Gooseling voor al uw bladanalyses en uh, giechelende vrouwen op zoek naar gigolo's gigoloog gigoloos eh, giegelo, inderdaad. Die hadden we hier uh, op de radio. Het is alweer bijna tijd voor het nieuws van drie uur... maar zometeen hebben we nog een heel uur nog steeds wakker Nederland. Vol items. Wat hebben we allemaal zometeen nog, Erik? Ja, we gaan praten over uh, Ruud Gullit. Die heeft uh, namelijk een contract getekend bij uh, een club in Rusland. In Tsjechenië nog wel. Uh, uh, namelijk de club. En let op, wie kent hem niet? Terek Grozny. Ja, die volg ik al jaren. Nummer 11 in de Russische uh, competitie, geloof ik. Nou, je ongeveer. bent er helemaal bij uh, in de Russische competitie uh, qua voetbal. Maar uh, uh, Ruud, Ruud Gullit, Gullit gaat daar dus. Trainen. En uh, ja. Ja, waarom zouden we dat doen? Um, nou, het schijnt dat er best wel veel geld zit in, in Rusland. Maar we gaan het uh, vragen aan uh, Corpot. Want uh, uh, meneer Pot die was uh, assistent bij Zenit Sint-Petersburg. En als hij weet waar de geld te verdienen valt in de voetballerij. Uh, dan is hij het wel, ja. dat is een zin. Maar het klopt, ja. <laughs> dat klopt wel. Ook uh, gaan we het hebben over vrouwen en chemie. En dan hebben we het niet over chemie tussen mensen, maar echt uh, scheikunde. Want er moeten meer vrouwen in de chemie werkzaam uh, worden, bijkomen. En daarvoor werd er de afgelopen dag gezellig ontbeten met chemische, <coughs> chemische vrouwen. Ook hebben we zometeen uh, de vraag of er een hindoe-havo komt. En uh, we kijken nog even naar de situatie in uh, Tunesië.